Als de zeehonden roepen. Een luistervel geschreven door Gerrit Pleiter. Personen: Makreeltje, een jongetje. Bims, een speelgoedhondje. En Zoomp, een speelgoedzeelene. Stelt u zich voor een kinderkamer in een huis. Uw huis? Waarom niet? We moeten dit verhaal maar zo dicht mogelijk bij huis houden. Het jongetje is naar bed. Hij speelt voor het slapen gaan nog even met zijn speelgoeddieren: Bims, het hondje. En zoomt de zeeleed. Een kind praat in zijn spel. Het praten is zelf het spel bij uitstek. Als er geen mensen zijn waarmee hij kan praten, dan schept hij zichzelf al gesprekspartners. De speelgoeddingen, de dingen of de omdingen. Hier zijn het de dieren. Hij geeft zijn eigen stemmen, maar het zijn zijn woorden. Flardige gesprekken van volwassenen, zijn niet begrepen zinnen. Woorden die een wereld bouwen waarin hij leven kan en waar hij begrepen wordt die hem terug bij Moem, zijn moeder brengt. Als de zinghonden roepen Alle vissers in het huis. Alle kinderen in bed. En de zon ook. En de sterren en de maan. Maar de zee niet. En de zee slaapt nooit. Nog één nachtje. De morgen gaat ik weg. Voor dag en dauw zegt Bamboe. Dat betekent heel vroeg in de morgen. Als de mee naar de zee vliegen en de vissers uitvaren. Dat is voor dag en dauw. Eerst in de boot van Winko naar de Grote Haven... en dan op de stoomboot. Daar is de mevrouw die me naar mijn grootmoeder zou brengen. Ik wil niet weg. Ik wil hier blijven. Mijn bamboe zegt dat het niet kan. Als ik zeg... Jij gaat toch ook niet terug? Dan zegt ze elke keer... Mijn kreeuwtje geloof bamboe nou, het kan echt niet. Dat is niet een verstandig antwoord... Maar bamboe is nog eentje bamboe, zei mama, zei. Ik wacht al lang. Al heel lang. Ze zijn nog altijd niet terug. Als het gaat stormen, blijven ze niet graag op de zandbanken, zegt Binko. Vannacht gaat het niet stormen. Totdat ik weg ben, komt het najaar. Ze komen vannacht nog wel terug. Binko heeft het vanavond zelf gezegd. Hij weet alles van de zeehonden. Hij kan zelfs met je praten. Al mag ik voor Moem niet alles geloven wat Bingo zegt. Ik ga niet slapen. De hele nacht niet. Als ik toch inslaap, moeten jullie me wakker maken, hoor. Als ik niet kom, gaan ze weer terug naar zee... en weet Moem niet waar ik ben. Dan denkt ze, waar is mijn kruiltje toch? En dan gaat ze huilen. Moen mag niet huilen. Morgen ga ik op reis. Als we vannacht niet terugkomen, dan kan ik mama ook niet zeggen waar ik naartoe ga. Dan liggen ze in de zee te roepen: Makreutje, Makreutje, je mama heeft gevraagd waar je blijft. En dan hoort niemand het. Bamboe zal het niet eens merk. Ik ken het alleen maar een winkel. Hoe moet het nou morgen als ik weg ben? Ik blijf toch hier? Dan weet jij wel wat je moet zeggen. De gotte van mijn kringeltje. En welke kusjes? Honderd miljoen duizend. Wat denk je, bins? Zou je terugkomen vannacht? Veel goed, Hondje. Zeker dat niet, baasje. Maar als je dan moest weten. Als ik je dood zou schieten, is het niet zo zeggen. Zullen we schiet schietje dood gaan spelen? Nee. Het hoort bamboe. Maar wat zou je dan nou zeggen? We komen vast terug, baasje. Jomp. Jomp. Slaap slaap jou. Ik wil niet. Dat heb ik ook altijd. Als de slaap zegt, hier, hondje, ik zal je pakken. Dan zeg ik, wil je wel eens je vingers thuis houden, leed slaap. En dan blijf ik wakker. Vind jij dat wel, kleine Wien? Tuurlijk. Speelgoed, hondjes, kunnen dat best. Zeeleeuwen hebben mooie hangsnoren. Zeeleeuwen kunnen alles. Als ik een hangsnor had, zou ik ook alles kunnen. Jij kunt nooit zeeleeuwen worden. Ik ben verzopen. Dat is toch niet waar, Bint? Jawel, wel? slokken water en toen was het gebeurd. Is dat erg als je verdrinkt? Ik heb altijd pijn aan mijn oren als ik verdrink. Niet te brullen zoom, zeg ik dan. Maar zeeleven kunnen niet fluisteren. Ja, daar kunnen ze ook niks van doen. Dat is niet waar. Heb je dat altijd als je verzopen bent? Ja? Dat komt van het vele nadenken. Zo minuut dat ook hebben. Tuurlijk. Waar denkt kleine Binks aan als je verdronken is. Dat baasje morgen weggaat. Dat mag ik niet zeggen. Nee, dat moet we niet. Wat doe ik morgen, baasje? Je gaat met vakantie. Oh ja, dat is waar. En als ik terug ben van vakantie? Dan ga je weer met vakantie. Ja. En daarna? Weer en weer en weer, net zo lang dat ik terug ben. Dat is niet zo kentig, hè, waarschijnlijk? Nee, Wins. We hebben ook grote koffers als ze op reis gaan. Bamboe heeft ze gepakt vandaag. ieder dus stukje dat, dat ze erin deed, zuchtte ze. Tante Bamboe wordt verder dik. Ze had tranen in de ogen. Tante bamboe huilt met vijf kinderen tegelijk. En hoor. Als ze gaat huilen, wordt ze gevaarlijk. Ze heeft mij een keertje getrapt. Toen ze huilde. Jeng, yeah, jeng. Yeah. En toen was het dood. Is dat erg als je dood bent? Ben ik zo vaak. leeuwen hebben dat ook wel, Jullie zullen best aan me mee mogen. Dat weten wij wel, baasje, maar ik heb geen tijd en dan kun je dat niet. Wat is dat zoet wat ik zei? Dat is wat je hebt als je... Je? Oh, is het dat? Zoem kan ook niet. Ik kan wel, maar ik moet naar mijn klein vissershuisje met de schattige luikjes. Dat mag je niet zeggen van mijn, mijn kreeltje. Als papa dat zei, was Moen boos. En ze had het zelf gezegd toen we hier aankwamen: Ik zou wel willen wonen in dat huisje met die schattige luikjes. Maar later werd ze boos. Ik was ook kwaad. Ik was gruwelijk kwaad. Ik kan het wel in de grond stampen. Ik ook. Als het hier stond, hè, hier, dan zou ik het kapot maken. Daar, daar, daar. Ik sla je een gruzels. Je bent een, een rothuisje. Laat tante bamboe maar niet horen dat jullie erover praten. Dan krijgt ze tranen in de ogen en dan wordt ze gevaarlijk. Ze krijgt hele grote handen als ze kwaad wordt. En een keel dat ze dan opzet. Zal ik mijn keel ook eens opzetten? Moet je kijken zo... Oeh. Ik zet mijn keel op. Als je veel bent, hoeft dat niet. Wat kan ik dat goed, hebben met Geweldig, Bins. Dat kan niemand op de wereld zo goed als jij. Jij zou ook wel willen dat je het kon hè? En nou, als je terugkomt, zal ik het je leren. Nu hebben we er geen tijd voor. Nee. We moeten luisteren of zo komen. Wij luisteren ook eens op. Ik luister met de oren van de kop de bamboe kan je ook in de kop bijten. Zijn leeuwen bijt ze nooit in de kop. Alleen wollige speelgoedhandjes zielig voor ze, hè? En Bingo. Binko ook. Heb jij dat wel eens gezien, Zoem? Ik wel, vaak. En grinniken dat ze dan doet? Als ze grinnikt heeft ze drie apenkoppen. Oh, dat mag je niet zeggen. Vind je ook niet dat bamboe je zo verandert? Ik kan niet zeggen dat ze erop vooruit gaat. Ik ga later in het vissershuisje wonen. Heel gezellig. Met een petroleumlamp boven de tafel en een bedstede in de woonkamer. Het is echt iets voor een rustend zeekapitein. Durf jij dat wel? Alleen? Ik laat me wel gezelschap houden. Als tante Bamboe dat hoort, dan ging ze te vloeken. Jij lelijke soep, zegt ze dan. Hebben wij nog geen ellende genoeg? Wat hij doet, moet hij weten. Maar jij komt er niet in de buurt, moet ik je verzuipen. Je ja, arme moeder, zegt ze dan. En dan gaat ze huilen. En dan moet je uitkijken. Nu staat het huisje leeg. Maar niet meer als ik erin woon. Nee, als jij er niet in woont, dan staat het leeg. Dat komt er nou van. Kan ik dat wel begrijpen? Jawel, Binnens, dat kun je best. Ik weet niet of ik dat wel kan, baasje. Toen ik zeekapitein was, had ik een kleine botter met een middenswaard. Dat had ik gekocht van een wisser voor 600 gulden. Geen geld. Dat hebben de gaven ook, helemaal kreeg je geen middenswaard. Als ze brood gaan eten, dan trekken ze hun middenswaard en dan snijden ze op een hond af. En dan vreten ze het op. Je mag geen lelijke woorden zeggen, Bims. Het is heel gevaarlijk, hè, als je je brood snijdt met een middenzwaard. Wij leven durven het best. Jij niet, hè, baasje? Nee, Bims. Ik ook niet. En als het avond werd, ging ik het water op met mijn schuit. Stom. Heel stom. Als je een klein beetje hersens in je hoofd hebt, dan doe je dat niet. En hij was gewaarschuwd. Thuisje staat nou ook leeg. Zie je maar weer, je moet altijd je verstand blijven gebruiken. Dat stomme mens uit dat vissershutje, zegt tante Balbo. Dat hij zo iets doet is treurig, is diep treurig. Maar dat dat mens zo dom is, daar kan ik niet bij. Maar ze was een weduwe. En nog jong, en dan krijg je zoiets. Wat? Dat natuurlijk. Begrijp je dat dan niet? Straks is hij toch genoeg van en dan laat hij dus schieten... Pauw, pauw, pauw, pauw. Je bent dood, Bims. Ik heb je geraakt. twee hoor. Ik hoorde hem fluiten, maar het ging net langs mij heen. Dat is niet eerlijk, Bims. Ik ben Winnetou. de grote appagger. Geloof jij, Bims, dat ze dat ermee bedoelen? Dat heb ik altijd al gezegd. Ze zeggen het wel, maar ze bedoelen iets heel anders. Dat hebben grote mensen altijd. Ik stond op de voorplecht. ...en zij met een doekje om het hoofd aan het roer. Het hele dorp kon het zien. Maar we trokken ons er niet zo aan. Je moest ons eens horen lachen. Al die kinkels in de haven lachten we uit. Dat nemen ze hier niet... Daar krijg je ellende van. Geef dan een klap op zijn gezicht, Bims. Hier, hier, Smeerlap. Ik zal weten wat ik doe. Ik ben hier niet gaan wonen om de jouw bedrogen te worden. Als ik alles vooruit had geweten, was ik hier nooit naartoe gegaan. Nooit, nooit, nooit. Oh, wow, wow, wat heb ik aangehaald? Wat ben ik begonnen? Zo hard, Bims. Als het je hoort, kan je slaag. Waarom ga je elke dag naar het wijf? Jij kunt de zon niet in het water zien schijnen. Je beledigt me en je bedriegt me. Je bedriegt me. Oh, wow, oh, wow, oh, wat ben ik begonnen? Stil nou, Bims. Als je verdronken bent zie je de zon mooi in het water schijnen. Je mag er niet meer over praten hoor. Goed waardje. Je zult er nooit meer over praten. We gaan niet slapen vannacht. Wij blijven wakker En we zeggen niemand waarom Aan niemand Tante Bamboe merkt er toch niks van En Mimi kan ons ook niet meer verraden Mimi verraadt ons nooit Maar ze begon altijd te roepen als we de trap afliepen En dan waren we als de dood tante bamboe het zou horen Dat is toch niet verraden Een beetje wel Nee, hemmerkreeltje Nee Ze heeft een zacht velletje en heel mooie ogen en ze is op reis, ja, heel, heel ver. Ze is naar Moen. Moen heeft gezegd dat ze moest komen. Moen is al goed op te passen. Moen is altijd heel lief voor me. Zeehonden zijn ook altijd heel lief voor me. Wallige speelgoedhondjes ook altijd. Maar niet zoveel als zeeleven. Wel. Niet. Stil dan toch. Jij moet stil zijn, Bings. Jij schreeuwt altijd zo hard kreeltje luistert of hij de zeehonden hoort. Moet moeten heel stil zijn zo? Moet moeten de zee of de zee roepen. Ze brengen bericht van Moe. En kreeltje wil ze vertellen dat hij morgen weggaat. En weet Moe dat ook. Macriotje zegt dat hij niet weg mag gaan van Moe. Hij moet wachten dat hij terugkomt. Maar Tante Bamboe zegt dat hij weg moet. Ze heeft vandaag alles klaargemaakt voor de reis. Tante Bamboe heeft vanavond gehuild. Dat heb jij ook gehoord toen hij stond te luisteren achter de deur. Morgen gaat mijn kreelje weg, zei ze. Dan is alles voorbij. Toen begon Binko te lachen. Binko lacht als een zeemeel. Hij zegt dat hij dat geleerd heeft in zijn kleine vissersboot. Wij zouden dat ook kunnen leren als wij altijd op zee waren. Hij wil ook niet lachen als een zeevogel, is wij gaan straks trouwen, hoorden wij Bingo zeggen, volgend voorjaar, voor we weer uit waren. Tante Bamboes ging niet eens te horen. Die stumpig, zei ze, die stumper. Wij weten niet wie ze daarmee bedoelen. We hebben meteen afgesproken dat we het niet wisten. Toen hoorden we niks meer. En we waren bang dat Tante Bamboes de kamer uit zou komen. Ze wordt altijd verschrikkelijk boos als we niet in bed liggen. We mogen er dus s'avonds niet uit, maar als de zeehonden zeggen dat het moet, dan, dan moeten wij gewoon samen. Dat zegt mijn maar greeltje. Maar ik ben bang als ik ze hoor. Kleine wollige speelgoedhondjes zijn altijd bang als het roep uit de zee horen. Ik hoor blote voeten gletsen op de stenen. Tante de bamboe verwildert. Ze was vroeger een dame, maar nu wordt een volkswijf. Ik wil niet hebben dat je op blote voeten loopt, en moe altijd. We zijn geen vissersvolk. En Dan leefde de zandalen weer aan. Nu mom weg is, kan niemand meer zeggen dat het niet mag. Ik wou dat mom niet weg was. Dat moet je niet tegen mijn geeltje zeggen, dan wordt hij verdrietig. Als mom alles vooruit geweten had, dan was hij er ook nooit naartoe gegaan. Maar papi wou het om een boek over de zee te schrijven. Hij heeft een oude botter gekocht om te weten wat het is om dagenlang alleen de wind in de zee te horen. Maar als er liefde in het spel is, geeft dat altijd moeilijkheden. Wij weten niet precies wat dat betekent, maar ze zeggen het vaak. Als je iets vaak zegt, dan is het zeker wel belangrijk. Ze zijn nog altijd niet gekomen. De zee is nog leeg. Alleen nog over je, maar niet de zee Ze komen wel vannacht. Wij zullen wakker blijven en luisteren. Als het mocht van de douane, dan nam jullie wel mee. Dat begrijpen wij heel goed, is toen. Alleen papi kon het nog meenemen. Er was nog ruimte voor. Maar dat mag je niemand zeggen, hoor. ook niet aan Bamboe. Dat wil de douane niet, hé. Weet jij wat het is? Ik wel. Ik ook wel. Ook voor dieven moet je oppassen. Als ze papi stelen, ben je hem kwijt. Papi's worden vaak gestolen. We zullen niets aan de dieven zeggen. Als ze komen en ze vragen waar heeft die gekke makreeltje zijn papi, dan schreeuwen we als jij niet maakt dat je wegkomt, dan schieten we je dood. Bamboe heeft de koffers op slot gedaan. Gelukkig dat kunnen de dieven hem ook niet vinden. En de douane ook niet, die zoekt de gekse Die loopt met zijn snuffel het hele huis door en roept ik zoek de papi van makreeltje. Maar dat jongen heeft hem zo goed verstopt. Als de douane hem vindt. Verrijd je hem op? Ik durf mijn koffers wel open te maken. Ik ook wel. Zeeleven durven we anders. Ik ook. Maar als ze hem nou vinden. Wij zijn heel slim aan mijn kreeltje. Wij weten er wel wat op. Als die zegt, wat is dat knulletje? Dan zeg ik, dat is een schelp, meneer de douane. Oh, wat brommen, zegt de douane, dan wat is dat te mooie. Dan zeg ik lekker niet dat het mijn papi is. Dat is handig. Dat doen wallige is ook al zijn. Zee, nee hoor. Als je in, uh, hoe heet het ook, alweer land komt, mijn Dat is, als je daar al nou bent. Wat, ehm... Uh... Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen. Heb je, Zijn daar. Zijn daar ook wallige speelgoeddieren? Nee, die heb je dan niet. Oh. Van wat? Ik zou maar zeggen, daar heb je scholen. Oh. Wij weten wel wat het zijn is, hè? Ik wel. Ik ook. Kan je daar... Uh... Wat, Bims? Nou ja, je begrijpt me toch wel? Jawel, Bims, heel goed. Maar zeg ik het dan niet een beetje... Een beetje... Uh... Helemaal niet. Dat is fijn, en dus, zo, dat mijn creatie ons altijd zo goed begrijpt. Ik ga studeren. Oh. Wat? Ik heb het wel geweten, maar... Dan leer je schrijven, rekenen en historie. Dat kan jij ook allemaal zo. Niet zo goed als een m'n je zei... Je kunt... Uh, je weet toch wel? Jawel, een beetje. Mijn naam. En historie dan? Als m'n zegt hoe het moet, dan kan ik het misschien ook wel. Ik vast niet. Jawel, Bims. Jij ook wel. Hoe is dat dan? Als je kunt vertellen wat je vader gedaan heeft, en je grootvader, en deze vader, en deze vader, en deze vader, dan kan je historisch. Zie je wel? Oh, ja. Zal ik het historisch doen? Dat is heel moeilijk hoor, zeeleven kunnen dat bijna niet. Dat kunnen ze best. Luister maar. Uh, er was eens in het land van de zonpaar. Dat bestaat niet. Jawel, Bims. Oh ja, je mond, klein ding. Je maakt me maar in de war. eh... Uh, uh. Hoe begon het ook alweer, die historie? En het was... Het, ja, het was het, nee, het, het, het, het, er was dus. Nee... Er was dus in het land van de Zoenpaas een groot moordenaar, hè? De opvreter van alle dieren. Vooral hondjes lusten hij graag. Zeenleeuwen liggen vaak. Hij zei... Oh, op. En dan was de hond weer naar binnen. Niet alleen honden. Ook andere dieren. Gelukkig. En dat ging de hele dag maar zo door. Dat was toen wel een geweldige vreter in Ja. En die grote moordenaar werd door de andere zoomba's tot koning gekozen. Omdat ze nog nooit zo'n grote vreter gezien hadden. Toen die koning was, kreeg hij steeds meer honger. Er waren geen dieren genoeg. Zoveel kon hij erop. Toen hij ze allemaal had opgepeuzeld... ...had hij nog honger. Op een dag heeft hij zichzelf maar opgegeten... ...en hij leefde nog lang en gelukkig. Hij was mijn grootvader. Waar ligt het land van de zoonpaar? Dicht bij het eiland waar baasje naartoe gaat. Ik zou wel graag met je meegaan, met veeltje. Dat weet ik best, Bins. Maar ik heb geen tijd. Ja, Bins. Je komt toch wel terug, baasje? Ja, Bins. Moet ik lang wachten? Heel lang. Je moet wel honderdduizend keer om de tafel lopen. Misschien ben ik dan nog niet terug. Maar dan duurt het niet lang meer. Oh? Als ik terugkom ben ik geweldig groot. Dat je haar dus door de zolder heen groeien. Nog veel groter hè, baasje? Als ik voor het raam ga staan, dan kan ik niet eens naar buiten kijken. Oei. Maar we zijn voor niemand bang. Hoe doe je dat dan? Wat, Pimps? Als ik zeg, moet je kijken, maar ik dat vliegt een zeeplaatje. wat doe je dan? Dan kijk ik meteen en dan zit misschien nog net een staartje. Wat je zei? Dan heb ik een oog in mijn buik. Kan ik mee door het raam kijken? Dat is handig. Weet je, weet je. Waar dan? Wat zeg je? Waar maak je dat oog? Dat weet je toch wel. Daar, daar? Ja, hoor je dat zo? Wat zeg je echt een oog op de hierop, je? Kun je ons daar ook mee zien? Oh, op zich op, lekker zo. Ja, maar ons ook? Tuurlijk. Maar, maar als je zo groot bent? Altijd? Nee, vlak voor het slapen gaan dan word ik te klein. Hoe klein? Als je nu bent? Veel kleiner. Zou ik niet durven Zo groot als het oog van een zeeleeuw dan? Nog kleiner. Maar dan moet je wel heel hard brullen, anders kunnen we je niet horen. Ik breng een bruf mee voor vlak voor het slapen gaan. Heb je je papi ook weer bij als je terugkomt? Als mijn koffer rood genoeg is, wel. maar ik moet zoveel cadeautjes meebrengen. Voor wie allemaal? Voor tante Bamboe. En Winkel. En Salva. En Mimi. En voor Zomp. En voor Wim. Voor ons ook. Dat is fijn hè Zomp. Nou. En kan u ook nog niet weten of u zijn papi meebrengt. Het is soms vreemd met papi en Zomp. Pappies gaan op zee varen in een bot met een middenzwaard en een groot zeil. En het bezen kwijt. Dit is moeder. Moeders kopen een treinkaartje, een bootkaartje, een kaartje voor een vliegtuig En dan verdrinken ze. Ze is ze nooit meer terug. De ooms praten er vaak over als wij onder tafel liggen te spelen met mijn Macréditie. Wij horen ze kwaad worden. Wij vinden het spannend als ooms kwaad worden. Het is vandalig. Zielig, zeggen ze. En dan de bamboe begint te jammeren. Eerste vrouw, eerste vrouw. En nou laat hij mij hier met het kind zitten. Verkikken me. Zij moest zich schamen. Dan kom er nou maar eens achter waar die loeder zit. Toen hebben wij ook voor het eerst het woord bood en reis gehoord. Ik ben ook wel eens op reis geweest. Vroeger. Toen ik nog in het land van de Zoepaas woonde. Ik ging naar mijn grootmoeder. Die is zo oud dat ze bijna dood is. Toen ook al. Ik mocht bij haar wonen. Voor altijd. Maar ik vond er niks aan. Toen ben ik maar weer weggegaan. Dag oma, zei ik. Dag. Ik ga liever naar mijn kreeltje en bims. Dat is goed hoor. Ga je maar, lieve schaap, zei ze. Ga je maar. En toen was ik de hoek al om. Gaat weg. Hij slaat zo hard, hij kan met de deuren. Hij wil hebben dat iedereen het hoort. Maar hij komt door de achterdeur weer terug. Hij sluipt en morgenochtend gaat het pas naar zijn schip in de haven. Grote mensen doen vaak heel vreemd. Dan snap je niks van haar speelgoed. Achter het geluid van de meeuw en de zee hoor ik roepen. Hoor jij het ook? Nou komen ze. Ik herken het. Ik hang s'avonds al uit het raam te luisteren. Eerst de zee, dan de meeuwen die met ze meevliegen en dan de zeehonden. Bamboe zegt dat je de kou van je hoofd krijgt als je uit het raam hangt. Maar dat zegt ze ergens andersom. Ze wil niet hebben dat ik uit bed kom. Als je op de trap loopt als het donker is, dan bijt de rat in je tenen, zegt ze. Overdag mag ik niet op straat komen. Want op straat pak de boze je en neemt je mee en dan verzuikt hij je. Dat zegt Bamboe. Maar s'avonds als het donker is en alleen de vuurtoren bij de haven... ...ik zwaai je rond, speelt met zo'n geweldig licht. Dan kan ik niet meer doen wat Bamboe zegt. Wat de zeehonden zeggen, dat moet je doen. Dat zegt winkel ook. winkel is de vriend van de zeehonden. Als hij terugkomt, dan vraag ik of hij Moem heeft gezien. Nee, jong, zegt hij dan. De zeehonden zeiden dat ze net even boodschappen doen. En de volgende keer... Ze slaapt. Ze is een beetje moe voor de golven. Zeelucht maakt slapen als je het niet gewend bent. Moem woont verder weg de mensen ogen zien kunnen. Maar niet voor de zeehonden. Er is niets wat zeehonden niet weten. Ik hoor ze al komen. Mom heeft ze gestuurd. Zeehonden heeft ze gezegd: ga allemaal als te gesleerde naar die aap van een jongen. Mom wil niet dat ik wegga. Wat dikke me met kreutje, zegt ze. Wat doe je me nou qua jongen die je bent? Kun je niet wachten tot je moeder terugkomt? Ik moet hier blijven, van Mom. Als ze het wist dat ik wegging, zou ze het zeggen. Maar ik weet niet of ze het weet. Ik heb me vergist, geloof ik. Ze liggen nog niet op de zandplaten. Ik hoor alleen maar de branding die naar het land terugkomt, noodvloed wordt. Maar ze zijn onderweg. Ik weet het zeker. Als ik uit het raam hang, laat ik wel eens iets omlaag vallen. Dat is vies. Dat mag ook niet, Ben. Ik doe het niet altijd. Ik raad haast nooit iemand. Ik voel dat op een kop. Jij ook? Zou een vogel soms. Hey, ik denk van wel. Er kan geen vogel komen of ik krijg wat op mijn huisje. Jij bent een geluksvogel. Miauw, miauw. Verdraaid? Er zit een kat in die dakgoot. Die bamboe verwaarloost de hele troep. Mof, mof. Wat schrik ik daar? Ga je bed snap, jongen. Moet ik bamboe soms roepen? Ben je nog niet klaar? Zo, soms. zou je niet aan de Tante hoeven vertellen? Nee. Zo? Ja? Dan moet je zeggen, durft Kleine dienst dat maar zo? En durft Kleine dienst nee. dat maar zo? Nee, ik durf het niet. Maar het moet. Dat is het. Dat is het altijd. Huh? Waar hebben we het over? Zouden we er niet beter aan doen eerst het onderwerp vast te stellen? Van dit gesprek bedoel ik? Waar heb je het over, Kleine Bin? Het is over wat je weten moet. Daarover. de Bamboe heeft de hele buurt afgezocht. In alle hoeken en gaten voor het huis heeft ze gekeken. Maar Mimi kwam niet voor de dag. Ze... Nee, zomp. Kleine Bin, vertel het maar een zomp. Zomp kan heel goed luisteren. Ik liep de haven voorbij. De dam naar de vuurtoren op. Minnie liep met mij me mee. Poespoes, poes, zei ik, ga je mee met de baasje? Ze liepen verder en Het was beide erg. Hij zelf in het water gesprongen. Ik heb er niet geduwd, ik heb er bijna niet aan geraakt. Ik zei alleen, zoek, zoek Minnie, zoek Mom." Toen begon ze te schreeuwen. Ze huilde, zo graag wou ze naar Moe. Ik moest ze vasthouden. Even wachten, Mimi, zei ik. Maar ze houde maar door. Toen ik ze losliet, rende ze naar het water. Ik riep er nog terug. Ik schreeuwde dat ze niet moest gaan. Ik liep er achterna het water in. Toen ben ik gevallen. Ik kon me nog net vasthouden. Ik ben naar huis gerend. Ik riep nog, Mimi, kom dan. We gaan naar huis, Mimi. Maar ik hoorde er niet meer. De volgende morgen zei tante Bamboe. Hoe kom jij zo nat, Bims? Toen heb ik gezegd, het heeft geregend, tante bamboe, De hele nacht heeft het geregend. De raam stond open, maar ik heb er niks van gemerkt. Toen ik vanmorgen wakker werd, was ik kletsnat. Bamboe merkt toch nooit dat het regent. Ze zit aan tafel met Binko en dan doet ze de lamp uit en dan is het donker. Kan ze niet zien dat het regent. Je hebt slaag gehad. Ze heeft je geranseld dat je haar willen in het rondstoven. Dat deed toch niet hier. Ja, maar Minnie was nergens te vinden, nergens. Bims? Ja? Toen jij op de dam was, ja baasje, heb je toen... Wat, baasje? Heb je toen misschien... Nee, baasje. Heb je niet geroepen? Jawel, ik heb zachtjes geroepen. Heb je niet gehoord? Nee, baasje. En de zeehond? We waren al in de zee toe, baasje. Wat zouden ze gezegd hebben als ze er nog wel waren? Ik zal erover nadenken, paasje. En Mimi Bims, wat is er met Mimi? Tante Bamboe had de volgende nacht de kamerdeur met spijkers dichtgetimmerd. Ik zal het je afleren, zei ze. En de ramen spijker ik ook nog dicht. Ja, maar dat heeft ze vergeten, omdat ze zich hoe al langer al kwaier begon te maken. Ze schreeuwde, je blijft op je kamer, jij ja, blijft daar. En als je daar afkomt, dan zal ik je. Ze ging weg. Ik wou wel slapen. Jullie sliepen ook. Het hele dorp sliep, maar ik kon niet. Ik moest luisteren. Ik wist nog niet van haar. Toen ik daar wakker lag, hoorde ik opeens roepen. Een heel klein stemmetje. Zo ver weg. Ik hoorde het nog net op het randje van mijn oor. Bimss. Bim, zeg het stemmetje, zeg aan je baasje dat ik mom heb gezien. Je moet hem de grote doen en dat hij maar een hele grote jongen mag worden. Baasje slaapt als stemmetje, zei ik. Hij is zo moe, maar doe de goede aan mom. Ik wil wel wakker blijven, maar het duurt zo lang. Ga jij maar lekker slapen. Bims, wil je zo'n even toestoppen? Als ik kou wat. Nee hoor, laat het me lekker liggen met de blote spekrug. Dat mag je niet zeggen. Met zijn blote, dikke spekrug. Net aan de bamboe als in pad gaan. Bims! Laat mama kreeltje. Ik neem hem niets kwalijk. slaap ze. Ga maar. Slaap ze, zoep. Bims, kan er geen vriendelijk woord meer af voor jouw vriend. Slaap lekker, zoep. Dank je. En toen, toen ineens kreeg ik het botertje van binnen en ik riep, stemmetje, ik, ik kom. En de deur was dicht, maar je wist er wel uit te komen. Wel, baasje, speelgoedhondjes zijn geweldige klimmers. Ik liep me voorzichtig uit het raam zakken. Het was warm. De vissers stonden in de deuren van hun huis omdat ze toch niet konden slapen. In de verte hoorde ik het gebrom van de zee. Hé hey, Bims, zeiden ze, moet je niet naar bed? Maar ik zei niks terug. Ik rende de haven langs het rammelpaadje over de dam op en daar stond ik te luisteren. En de vuurtoren, die zoom, zoom. Laat me nou slapen, lelijke drukte maken. Die draaide maar rond over het water. Over het land, over het water. Toen was je bang, Bims. Een beetje. Een heel klein beetje, maar dit was niet zo erg. Kleine speelgoedhondjes zijn altijd een beetje bang. Toen ik daar stond, dacht ik: wat zie je daar? was of er iets over het water aankwam. Ik hoorde geplons en gezucht. Het klonk steeds harder. Op het laatst kwam er iets uit het water. Ik keek. Het was een hot als dus wolk dat daar uit de zee kwam. Ineens gingen de twee lampen aan. Die scheerden over het water of ze iets zochten. Heen en weer gingen ze, heen en weer tot ze mij hadden. Toen stonden ze stil. Ik wil schreeuwen, mijn kreeltje. Maar er zat een vuist in mijn keel. Ik kon het niet. Het waren geen lampen. Het waren ogen. Ogen als lampen. Ik hoorde een stem. Het stemmetje van zo even. En ook de stem van Schipper Wel duizend Schipper stemmen tegelijk. Ze bronden over de zee. Bims schreeuwde ze, wat doe jij hier? Ik zei heel zachtjes met mijn kleinste stemmetje, ik kijk of Momo komt. En toen bromde de stem van de lampen, ga toch naar huis, klein speelgoedhondje, ga toch slapen. Toen het licht van de vuurtoren weer voorbij kwam, toen zag ik Mimi helemaal gezwollen van het water, of ze de hele zee in haar buik had, zo dik was ze. Ik dacht dat ze me kwaad wou doen. Ik was zo bang, mijn kreeltje. Ik huilde omdat ik zo bang was. Toen was het weer donker, alsof er duizend nachten tegelijk in de nacht waren. Kleine speelgoeddieren kunnen het niet te goed vertellen. Jij zou het veel beter kunnen als jij het gezien had, mijn kreeltje. De volgende morgen heeft Schipper zo voor je thuisgebracht hij had je als een nat over zijn schouder. Bamboe, die hij toen hij binnenkwam. Je kunt wel met je vent in je nest liggen, maar je moet ook op het kind passen. Schaam je je niet. Hij heeft je hier op het bed gelegd. Toen hij weg was, kreeg je klappen van Bamboe. Met haar grootste handen heeft hij je geslagen. En geschreeuwd dat ze heeft... We hebben de vingers in onze oren gestopt om het niet allemaal te horen. Gaat luister, je baasje. Hoor jij het bims? Ja baasje. Daar zijn ze bims. Ze zijn gekomen. Hoor jij ook wat ze roepen? Zo roepen. Kom een kreeltje, kom gauw gouden kreeltje. Neem kleine bims mee. Zou jij het wel durven? wel, baasje. Kleine speelgoedhondjes sturen van ik wist, Dan moeten we gaan. We moeten meteen gaan. Ik wist wel dat ze zouden komen. Moe me heeft ze gestuurd. Misschien nemen ze ons wel mee naar het land verder dan mensen ogen zien kunnen. Mogen we altijd bij Moon blijven? Jij wil ook wel altijd bij Moen blijven, hè, Bims? Ja, wel, paasje. Bamboe heeft de deur weer dichtgespijkerd. John, ik zeg, gewoon niks zeggen hoor, het raam klimmen. Zoem slaapt. Hij wil ook liever niet mee. Oh, Silly, we hebben een grote mond, maar een klein hartje. Ja, Bims. Maar ze we zijn wel lief. Jawel, baasje. Hij mag fijn blijven slapen. Tante Bamboe hoort ons toch niet? Tante Bamboe maakt een vogelnestje. Wat is dat, Pim? Dat weet ik niet. Maar de vissers zeggen het altijd als ze s'avonds voorbij komen onder het raam. Dan loeren ze door het gaatje in de blinde. En dan zeggen ze... Bamboe maakt weer fijne vogelnestje. Vissers zeggen vaak dingen die wij niet begrijpen. Ja, baasje. Dag, lieve zon. Dag, klein zeeleeuwtje. Slaap maar lekker. Ik ben helemaal niet bang. Als jij bij me bent, dan weet ik niet eens of ik een hartje heb. Oh, Al met een goed vast, buisje, hoef je ook niet bang te zijn. Alle schepen in de haven, Alle wissels in de huizen, Alle kinderen in bed. En de zon en de sterren en de maan. Maar de zee niet. De zee slaapt van nooit. Dat zijn ze niet meer, Bim. Maar het geeft niets. Ze liggen te luisteren achter de branding of wij al komen. Ze wachten op ons. Jij mag op mijn schouder zitten, Bim. Dan draag ik jou als schipper salveren. Als ons zo ziet komen, dan zegt ze... Wat een grote jongen ben jij geworden. Zegt ze ook iets van mij, baasje? Bim, zou ze zeggen... Wat zijn je haren geroeid? Is dat waar, baasje? Ja, Bim. Ik zag het nog eens een keertje. Ik hoor het zo graag. Wat zijn je haren gegroeid, Bims. Geweldig. Dat doe je toch zo graag? Heel graag. Tussen mijn oren ook, hè? Ja, Daarvoor vooral. En het staat je zo goed. Laten we voortmaken, goed maken, paardje. Ik wil graag gauw bij Mom zijn. Het water is zo koud. Hoe verder je komt? hoe kouder het wordt. Wat blijven ze nou? Hoe jij ze ook niet meer? Maar ze zijn nog niet weg. Ik zal ze roepen, dan weten ze dat ik kom. Als ik jou niet bij me had, dan was ik wel een beetje bang. Min, geloof ik. Ik kan bijna niet verder. Het water komt zo hoog. En het is ook koud. Waarom zeg je niets meer? Zij jij ook bang? Nee hè, jij niet hè. Je moet me helpen. Roepen. Dat ze ons horen. Dat ze niet weggaan. Dat ze blijven wachten op ons. We gaan met ze mee. Naar mom. Tim. De gaan... Op Als de zeehonden roepen. U hebt geluisterd naar een spel geschreven door Gerrit Pleiter. Personen? Een jongetje makreeltje. kreeltje... Corrie van der Linde, een speelgoed hondje Bims, Tony Huurdeman, een speelgoed zeeleeuw Zoep. Piet Ekel. Verder werkte mee aan dit programma Cordusburg en André Dubois. Regie, Ab van Eck.